Goedemiddag. ik ben Marco Geiterbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. De Britten maken zich op voor de uitvaart van Prins Philip. More than 700 members of the armed forces will take part in the event and inside St George's Chapel, 30 close relatives and friends led by the Queen will pay their last respects. Het afscheid van de prins is in een kapel van Windsor Castle bij Londen Normaal staat het stadje bij koninklijke gebeurtenissen afgeladen vol met mensen die de boel willen volgen. Maar de Britten wordt nu geadviseerd om de uitvaart thuis te volgen, vertelt correspondent Arjen van der Horst. Als je zo rond hier Windsor Castle loopt, ja, dan zie je wel een paar dagjes mensen. Maar zeker niet de duizenden mensen die we bij eerdere grote koninklijke gebeurtenissen hier langs de straten hebben zien staan. Van half vier vanmiddag is de uitvaart live te volgen op NPO 1. De gemeente Leeuwarden heeft gisteravond bewust niet ingegrepen bij het spontane voetbalfeest dat supporters hielden. Hun club vrijwel zeker naar de eredivisie promoveert. De fans staken vuurwerk af, hielden geen afstand en gingen ruim na het ingaan van de avondklok pas naar huis. De gemeente zegt dat handhaven tot confrontaties had kunnen leiden. Er is al ruim 1 ton opgehaald voor de kinderen van Rainer Wold. Esther begon een inzamelingsactie na het zien van de docu-serie over de kinderen die in een boerderij in Drenthe werden mishandeld door hun vader. Met het geld wil ze de kinderen een herstart geven en meebetalen aan rijlessen, tandartskosten en huur. En drie astronauten zijn na een half jaar in de ruimte weer geland op aarde. Vanochtend vroeg kwamen ze aan in de steppen van Kazachstan. De twee Russen en de Amerikaan landen veilig en wel op de grond. Missions, Kate is home. Op beelden zie je dat ze uit de capsule gehezen worden. De drie moeten weer wennen aan de zwaartekracht. Heb ik het weer nog voor je? Op de meeste plekken volop zon. Vanuit het oosten komen er wat wolken aan. Het is 12 graden. DFM. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland is de N99 Den Helder Den Oever in beide richtingen dicht tussen de aansluiting met de N240 en Hippolytushoef. Dat heeft te maken met onderzoek naar een ongeluk eerder vandaag. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 In deze single hebben we al een hele tijd niet gedraaid he, op de Zandvoortse radio, dus het werd er weer eens tijd voor. Je hoorde de, de single van Carol Emerald en Back It Up. Even na twee uur Zandvoort. een hele goede middag, een zonnige zaterdagmiddag. En wij zijn nu weer Studio Tolweg 10A. Een hele goede middag. En uh, welkom bij Sanford op zaterdag. En Albert-Jan, je hebt het overleefd. Goedemiddag. Uh, goedemiddag Rob. Ja, jij ook. Je bent aan de kapper geweest. Ja, en vorige week hadden we het <laughs> over jouw prik. Want die heb ja. je gisteren mogen halen. Klopt. Nou ja, dat is... Uh, nou, ik had het nog even met uh, uh, een van de huisartsen uh, over... Al die, al die media-aandacht die eraan... dat AZ, de AZ-vaccin wordt gegeven... van ja, kijk uit en wees voorzichtig en dit en dat. Uh, ik, de, de, de hoeveelheid media-aandacht daarover. Nee, maar de prik ging hartstikke soepel. zit erin. Ik heb geen koorts. Ik heb, uh, een beetje, ja, je voelt een beetje dat je daar een prik, prik hebt gehad. Maar nee, ik moet zeggen, ik voel me prima. En over tien, mag, tien weken mag ik voor de tweede... Nou, gelukkig maar. En uh, 24 ja. april mag je dan ook naar het uh, 538-feest met ja. 10.000 andere mensen. Wat vind je daarvan? W een eerlijk antwoord? Ja. Ik vind het verschrikkelijk. Ja, ik, ik ook. Ik heb daar geen goed woord voor over. Ik ook niet. Als, als, als, als, ze, als ze nou, hoe noem je dat, ballen hebben, dan zeggen ze van, uh, we, we doen het niet. Nee, de horeca moet uh, dicht blijven, dus die mogen ook helemaal niks uh, verkopen daar in Breda. Nee. In 538 mag 10.000 man lekker daar een feestje laten vieren. Ja, nee goed. Uh, terecht ook dat, uh, dat andere, andere instanties zoals de horeca en uh, andere, mens, andere mensen die met kleinere evenementen uh, ook geen toestemming hebben. Dan moet je niet, moet je niet zoiets gaan doen. Want dan gooit je het helemaal uh, dus tegen alle draads in. Klopt. Nou dat viel me dus uh, van de week op. Een ander ding. Ja? Ze willen de zon gaan dimmen. Hoe, hoe wou je dat doen? Ja, nou daar, ja, een aantal jaren geleden, nou heel, heel veel jaren geleden, in 1991, uh, is er een hele grote vulkaanuitbarsting geweest. Ja. En uh, toen, uh, door die vulkaanuitbarsting, uh, werd de temperatuur een halve graad over de hele wereld lager. Oké. Okay. Dus ze willen van die uh, deeltjes, zeg maar, uh, met uh, luchtballonnen <laughs> op 10 kilometer hoogte los gaan laten. Ja. En daardoor krijg je een soort, ja, een soort dekmantel voor de aarde. Ja. Waardoor de temperatuur weer omlaag gaat. Oké. Okay. Nou, ze zijn er daarmee bezig in ieder geval. Ja. Ja, de gekheid op een stokje allemaal. Maar goed, luisteraars en kijkers, niet te vergeten... we zijn gewoon drie uur lang live. Vanaf de tolweg 10a Zandvoort op zaterdag. het Prachtig weer buiten en best wel veel mensen, al dagjes mensen, richting Zandvoort. Zo niet al in Zandvoort gearriveerd. Dus dit weekend ziet er goed uit. Of het zo blijft, op de langere termijn of op de korte termijn. U hoort het allemaal rond de klok van half drie tijdens het weerbericht. Uh, half vier hebben we de evenementenagenda en ook wij vanmorgen bij Goedemorgen Zandvoort uh, hebben ze daar aandacht aan besteed. En ook wij doen dat vanmiddag voor de dag van 23 april, want er is een speciale actiedag voor de zieke liam. Dus ook wij uh, gaan daar aandacht aan schenken. Dier van de Week. Nou, vorige week hadden we diesel. Die zat dan met Amy. Ja. Nou, Diesel is inmiddels uh, gereserveerd. Dus we gaan weer terug met Amy. Oké, okay, dus, okay. nou, goed uh, nieuws uh, voor uh, Diesel. Ja, maar een beetje sneu voor Amy. Wat is hij nou in Ja, dus, dat is ook weer niet leuk. Uh, nee, dus dit wordt ook tijd dat hij een uh, dak boven het hoofd krijgt. Uh, Zandvoort op zaterdag live. Live registratie van een artiest, dan wel groep. Uh, in de tijd dat er nog veel publiek bij aanwezig mocht zijn. En ik heb daarachter staan Rob... Oh, nou, het is maar dat je het weet. Oké, okay, nou, dan ga ik er even over nadenken. <laughs> Doe je goed. Nee, ik heb er wel eentje in, uh, in gedachten, hoor. Dus, uh... Komt helemaal goed. En kort voor vijf natuurlijk het gedicht van de week. Dus liefhebbers van het gedicht van de week... om kwart voor vijf is het zover. Uiteraard hebben we ook Zandvoorts nieuws in het kort. We herhalen een, uh, iets over half drie... een interview wat onze collega Jaap Koper... Uh, afgelopen week had tijdens het programma... Zandvoortse zaken met weth wethouder Ellen Vrij. En dat heeft alles te maken met de locaties... voor de Kite surfers. Uh, tweede uur gaan we, uh, uh, krijgen we een reactie van de strandpachters. Uh, hoe die reageren, of die van strandpachter in Zandvoort. Uh, die niet rouwig is om het terrassenbesluit. Want afgelopen dinsdag was er weer een persconferentie... waarin dat nog, allemaal nog dicht moest blijven. Verder hebben we natuurlijk kwart over 4 Pit Report. Daarin een samenvatting van de kwalificatie van de Formule 1... op het circuit van Imola. Die momenteel om uh, uh, um twee uur van start is gegaan. Maar inmiddels tijdens een, door een crash van de Japannen. Uh, uh, de, de rode vlag gezwaaid is. Dus die ligt even voorlopig stil. Wij houden u op de hoogte en de samenvatting om kwart over vier. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Dankjewel, Albert Jan. En tussen de informatie door draaien we uiteraard ook de lekkere hits voor je. Deze zonnige zaterdagmiddag hier in Zandvoort. Van harte welkom. En het is uh, zaterdag, in dat vieren ook uh, met uh, deze ouwe van Bluff. De allermooiste straathoek ruikt naar koffie en naar bier. Ik rook een sigaret en dan nog een stuk koffie. Haar raam staat altijd open, ze kan me zo zien staan. Ze En spijt vervult. En als ik haar dan ophaal, zit ze naast me en ze zwaait. Dan de Alweer een uh, oude single hier inmiddels van uh, Bluff. En dat gaat over deze dag, uh, zaterdag. De dag ook dat de kwalificatie uh, plaatsvindt voor de Formule 1 race van morgen. En we zitten op dit moment in uh, Q1. Even naar de rode vlag is u weer herstart. Dus zometeen uh, daar uh, meer over. Maar eerst het nieuws in het kort na deze van Maroon 5. Like a broken home to me I take a shot of memories And black out like an empty street I fill my days with the way you walk And fill my nights with broken dreams I make up lies inside my head like one day Baby, why you wanna lose me like you don't need me? Like I don't block you and you still try to reach me. How you figure out how to count me from the TV? You running out of chances and this time I mean it Yeah, that yeah, you miss my love all in your bed. How you stressing out pulling your hair, smelling your pillows and wishing I was there. Wat een leuke nieuwe single deze van Maroon 5. Je hoorde de beautiful mistakes. Het is tijd voor het nieuws in het kort. Ja, er is alweer het een en ander gebeurd afgelopen week, Albert-Jan. Ja, ik heb alweer een beetje zitten schuiven met de, de items. Maar goed, we hebben straks uitgebreid aandacht voor een aantal andere uh, uh, items. Uh, laten we beginnen met uh, vrijdagavond. De brandweer is uh, vrijdagavond, is gisteravond, uitgerukt... voor een brandmelding bij een pand in de Halterstraat. Rond half tien is de brandweer gealarmeerd omdat het pand vol rook bleek te staan. Het bleek te gaan om slagerij aan het begin van de straat. De plaats was niet duidelijk waardoor de rookontwikkeling is veroorzaakt. En na onderzoek bleek dat een filter niet naar behoren werkte... waardoor de rook niet voldoende werd afgevoerd en het brandalarm afging. De brandweer hoefde dus niet te blussen omdat er geen sprake was van brand. Door de inzet van de hulpdiensten was de haltestraat enige tijd gestremd voor het verkeer. En volgens mij is de slagerij gewoon weer open. Hè, ja, ja, vanmorgen was u gelukkig weer open. Oké. Okay politie zoekt drietal in onderzoek naar openlijke geweldpleging. Zaterdag 20 februari wordt een 32-jarige man uit Amsterdam zwaar mishandeld... door voor hem vier onbekende jonge mannen op het station in Zandvoort. Rond vijf voor half negen s'avonds stapt hij samen met een vriend het station op... en neemt plaats in een glazen wachtlokaal. Tegenover hen zitten vier jonge mannen die het slachtoffer later flink toetakelen. Ben jij een van die jongens of herkent u een van die, die, die, die jonge mannen... Bent u mogelijk getuige geweest van dit voorval? Laat het de politie dan weten via 0900 8844. 0900 8844. En liever anoniem, bel dan met meld anoniem, misdaad anoniem... via 0800 7000. 0800 7000. En ook als u andere informatie heeft die belangrijk kan zijn voor het onderzoek... hoort het onderzoeksteam dat graag. U kunt meer informatie vinden op onze app... En uh, dus je hebt op de meer, hè? Ja, klopt. Oh, zelfs ja. foto's. Klopt. De foto's, ja, ze ja, zijn wel geblurred. Ja, geblurred. Zo heet dat. Gebleurd. Ik denk dat ze dinsdag gewoon op opsporing uh, op verzocht komen, hoor. Maar goed, we gaan door. Meer dan 40 straten in Zandvoort. Ze waren afgelopen donderdag getroffen door een stroomstoring. Dat meldde Liander. Een monteur was onderweg en voorlopig verwachtte de leverancier dat het na, tot die dag tot na tweeën duurde voordat de storing was opgelost. Het gaat onder meer om straat in het centrum van het dorp. Winkels kunnen daardoor mogelijk niet open. Volgens Liander waren zo'n 3000 klanten getroffen. Was jij getroffen trouwens? Uh, nee, want ik, nee, ik zat dus thuis en ik gewoon naar de radio luisteren. En dat lukte dus niet. Maar die was wel ook getroffen, hè? Ja, klopt. Alleen uh, ja, jij zelf niet. Maar de andere kant van jouw straat, ja. dat weet ik dan uh, toevallig... die hadden geen stroom meer. Oh nee, ik heb nergens lachen. Dus uh, ik ook niet, gelukkig. Ondanks de beperkingen rondom corona... is het toch besloten het Europese kampioenschap zandsculpturen... door te laten gaan als buitenexpositie. Voor de tiende en de laatste keer... zal het Europees kampioenschap zandsculpturen plaatsvinden in Zandvoort. Er zijn dit jaar wederom zes deelnemers aan het kampioenschap... maar vanwege de coronabeperkingen en om veiligheidsredenen... heeft de organisatie besloten om geen deelnemers in te laten vliegen... uit andere Europese landen. Maar een keuze te maken uit in Nederland woonachtige zandkunstenaars met verschillende nationaliteiten. Ondanks deze beperking zijn er toch topkunstenaars gecontracteerd... die allemaal internationaal hun sporen hebben verdiend. Het publiek kan, kan de deelnemers aan het werk zien... van 3 tot en met 9 mei aanstaande tussen 9 uur sporen en 5 uur op de verschillende plekken in Zandvoort. Zondag 9 mei wordt de winnaar bekendgemaakt. En ze staan tot augustus, geloof ik. Ja, zo. Wil je zien hoe de nieuwe boulevard Paulusloot, uh, oftewel de Zuidboulevard, gaat worden? Dan is er nu een proefvak aangelegd halverwege de boulevard Paulusloot. De gemeente Zandvoort wil een mooie en functionele boulevard realiseren... die past bij de behoeftes van de inwoners, ondernemers en bezoekers. Nu het proefvak is aangelegd kun je alvast de nieuwe bankjes uitproberen... en ervaren hoe breed straks het wandelgebied wordt. De volledige herinrichting van de boulevard Paulusloot begint na het komende zomerseizoen. Tot zover. Dankjewel Albertjan. Dan nog even graag je aandacht voor het volgende. Wat zoemt er in je achtertuin albert -Jan? Nou dat zijn de bijen. En de, dit weekend is de Nationale Bijentelling. Wil je daar meer informatie over weten? Ga je naar www.nationalebijentelling.nl En ik heb ook een folder daarover gehaald. En bij nummer 1 die gemeld wordt is het Vosje. Dus ik moest meteen aan jou denken. Dus ook daar sta je weer op vermeld, Albert-Jan... bij de nationale bijentelling.nl. En er zijn heel wat bijen, hoor. Allemaal verschillende bijen. Roodgatje, Vosje, de gehoorne bij, de rosse, metselbij... en noem ze maar op, de honingbij, de slachtbij. Ja, echt... En de wit vlek bij, en nog vele andere bijen. Nou, meer informatie dus op nationalebijentelling.nl is hier Cici Penniston en finally. Een single van uh, Cici Penniston hoor je. En finally... Zie je weerbericht. En met die single werd het uh, precies half drie uh, betekent tijd voor het uh, weerbericht. Zonnetje schijnt lekker en uh, blijft dat ook zo, Albert-Jan? Ja, eerst het algemene weeroverzicht en dan het speciale weeroverzicht... op lange en korte termijn uh, van Zandvoort. Vandaag begon de dag koud, maar vrij zonnig. Geleidelijk ontstaan stapelwolken en stijgen temperatuur naar een 10 tot 13 graden. Vanmiddag is er een mix van zon en wolken bij een zwakke tot matige noordelijke wind. Vanavond en vannacht wisselen wolken en brede opklaringen elkaar af. De minimumtemperatuur ligt dan toch rond een graad of twee. Op zondag zijn er opnieuw perioden met zon, maar in de middag neemt de bewolking wat meer toe. Later in de middag zou in het oosten een bui kunnen vallen. Het wordt er bij 11 tot 14 graden. Gaan we naar de maandag. Ondanks dat een hoge drukgebied boven het noorden van Europa invloed heeft... In onze omgeving is het niet uitgesloten dat later op de dag toch een enkele bui tot ontwikkeling komt. De zon laat zich echter ook regelmatig zien. De temperatuur kan landinwaarts op een aangename 15 tot 16 graden uitkomen. En dinsdag, ook dinsdag is er kans op een enkele lokale middagbui. Verder laat de zon zich van tijd tot tijd zien. En met een maximum temperatuur tussen de 15 tot 17 graden is het wederom alles behalve koud. Tot slot woensdag. Het, het zal waarschijnlijk minder zacht zijn op woensdag. Een storing met bewolking en buien trekt over ons land. Er zijn ook droge momenten met nu en dan de zonneschijn. De noordwestenwind trekt geleidelijk aan. Het blijft vandaag zonnig en droog in Zandvoort. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 11 graden Celsius en is de wind matig. Windkracht 4. Vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 4. En de komende dagen wordt het geleidelijk zonniger en blijft het zo goed als droog in Zandvoort. De temperatuur stijgt tot 14 graden Celsius overdag en s'nachts is het ongeveer 5 graden. De wind waait uit het noorden en is zwak, windkracht 2. Vanaf woensdag neemt de kans op neerslag toe en wordt het overdag kouder met een temperatuur rond de 10 graden Celsius. Dat was het weer! Nou oké, okay. in ieder geval zijn we wel gelukkig een beetje van die kou af hè, van de afgelopen dagen. Brr. En we gaan weer lekker door met de muziek uit de jaren 80. You gotta speak it. up and then you gotta slow it down. Because if you believe that a lot can hit the top, you gotta play around. But soon you will find that there comes a time for making your luck. making your mind up, don't let your indecision take you from behind, trust your inner vision. don't let others change your mind. And now you're really to burn it up and make another fly-by night, get a run for your money and take a chance and it'll turn out right. But when you can see how it's gotta be, you're making your mind Deun uit de jaren tachtig van Bux vist sorry, op de Zandvoorts Radio en Making Your Mind Up. Zo dadelijk gaan we het hebben over de nieuwe zones van de Durfsporters hier in Zandvoorts. Jaap Koper sprak van de week daarover wethouder Ellen Verheij. Op ZFM wordt iedere gauw-ouwe platina. Maar eerst een lekkere gauw-ouwe. Hier zijn de mama's en de papa's. Deze is veelvuldig gedraaid op de radio en geld terecht. Deze gaan uit de jaren 60 van de mama's en de papa's in de California Dreaming. We gaan het hebben over de nieuwe zones op het Zandvoortse strand voor de durfsporters, Albert-Jan. Ja, in Zandvoort zijn de zones op het strand waar durfsporters zoals kitesurvers hun sport mogen beoefenen aangepast. Deze zones zijn vastgesteld in zogenaamde watersportzones... Durfsporters moeten deze zones gebruiken van 15 april tot en met 1 oktober. Aan het eind van het zomerseizoen volgt een evaluatie. Afgelopen week tijdens het programma in Zandvoortse Zaken had onze collega Jaap Koper hierover een gesprek met verantwoordelijk wethouder Ellen Verheij. We gaan praten met Ellen Verheij, de wethouder. Goedemorgen, mevrouw Verheij. Goedemorgen, meneer Koper. <laughs> ja. Uh, want uh, we hebben uh, uh, gisteren zag ik ineens een, uh, een bericht verschijnen over dat er uh, watersporters, uh, ja, in andere, ja, hoe moet ik het eigenlijk zeggen, de, de, de zones uh, voor, voor de duursporters, de kitesurfers, uh, die worden aangepast. Uh, ja, wat, wat, wat uh, gaat er voor hun veranderen? Nou, we hebben enige tijd geleden de nieuwe uh, regels en de nieuwe zonering vastgesteld. Ja. En een van de verschillen is ook dat we hebben gezegd: van nou in, in het winterseizoen, uh, dan geven we het als het ware vrij. Hè? Want dan zijn er toch weinig mensen in de winter die op het strand liggen en die uh, ook uh, de zee ingaan om te zwemmen. En langzaam verkeer en snel verkeer op het water, ja, dat bijt elkaar eigenlijk niet. Ja. Uh, maar we hebben wel gezegd van nou in de zomermaanden dan heb je die kans wel en dan willen we het goed verreguleren. En uh, dat betekent dus dat half april tot 1 oktober geldt die uh, nieuwe zonering. En wat we hebben gedaan is enerzijds ook duidelijk maken van nou ja, welk deel van het strand en welk deel van de zee moet ik eigenlijk zeggen is bestemd voor het langzame verkeer. Maar ook heel duidelijk aangeven waar... ...ruimte is voor snelverkeer. En snelverkeer, dan moet je echt denken aan kiteservers... ...en mensen die aan foiling doen of e-foiling... ...en waar daar de zones voor zijn. En dat hebben we duidelijker vastgelegd. ...en ook in het zuiden een nieuwe zone toegevoegd. Waar is die nieuwe zone gekomen? Die is ten zuiden van, uh, ja, op het zuidstrand zal ik maar zeggen, ten zuiden ook van de watersportvereniging. Mm -hmm. Om uh, nou ja, eigenlijk ook te zorgen dat, dat er daar meer ruimte is uh, voor uh, ja, watersport. Ja, eh, ik, ik zie zelfs op het kaartje dat het een beetje in de richting ook uh, gaat van het natuur, uh, natuuristenstrand. Ja. ja hè? Ja. ja. Dat is ook een bewuste keuze denk ik geweest voor de gemeente, of niet? Ja, wij wij willen uh, wij juichen deze, deze sport uh, in die zin toe, mm. uh, maar vinden het wel heel belangrijk dat het veilig uh, gebeurt. En ja. je ziet ook eigenlijk, hè, de loop der jaren is er een enorme ontwikkeling uh, uh, geweest, ook in, in soorten uh, snel, snel sport, zeg maar. Hè. Mm -hmm. nou, toen ik opgroeide in de jaren 80 zag je heel veel windsurf. Nou ja, die zie je nu minder. Je ziet wel heel veel kuiters, maar ook nieuwe, nieuwe sporten als, als en e foiling en e-foiling. Dus we hebben ook wel gedacht van nou, we willen onze regels ook voor nieuwe soorten goed toepasbaar laten zijn en die zones gewoon wat duidelijker uh, afbakenen. Want we merkten wel eigenlijk dat het helemaal niet zo duidelijk was. En dan is het ook ja, voor, voor mensen die daar uh, graag willen sporten uh, minder duidelijk van, van waar mag nou wat. En dat, dat uh, dit is echt een, een nou ja, traject geweest dat we samen hebben gevoerd en wat heeft geleid eigenlijk tot deze duidelijke zonering. Ja. Ik, ik kan me ook niet aan de indruk onttrekken dat de gemeente daar ook nog een, een ander belang bij heeft. Namelijk ook uh, de uitstraling naar buiten van kom bij ons, want bij ons kan het. Ja, zeker. Wij zijn nou, al een aantal jaar geleden... ook aangewezen door de provincie... als locatie waar Durfspot is, is toegestaan. Mm -hmm. En nou, dit is eigenlijk een van de manieren... waarop je uh, dat op een, op een goede... Uh, wijze uh, ruimte biedt voor die ontwikkeling en tegelijkertijd ook uh, ja, het veilig houdt voor mensen die alleen lekker willen zwemmen. Ja. Hoe zijn die reacties? Heeft u daar al enige zicht op? Op de reacties wat u gekregen heeft uit de, de watersportwereld? Nou, wij hebben eigenlijk in het voortraject uh, heel intensief samengewerkt dan met, met allerlei partijen op het strand. Ja. En, zowel de, naar de reddingsbrigade, Caneren, uh, ook, ook iemand, maar ook eigenlijk vanuit uh, bijvoorbeeld uh, ja, watersportverenigingen. Uh, uh, mm -hmm. uh, de kaiters hebben meegedacht. Dus eigenlijk is dit een, een stuk wat op, op brede dragenvlak ook uh, kan reden. Die partijen. Ja. En, uh, nou ja, de, en het is natuurlijk ook nog eens een verruiming wat dat betreft. Dus er zijn meer plekken waarop, dat, uh, waarop straks dat snelle waterverkeer uh, ook mag uh, sporten. Ja. Dus uh, wat dat betreft is het denk ik een goede ontwikkeling. Ja, uh, want uh, waar ik eigenlijk naartoe wil is uh, dat het uh, een soort re reclameplaatje wordt van uh, dat die watersporters onderling dan zeggen: nou, het is in Zandvoort goed geregeld. Is uh, dat dat is een beetje uh, is is daar het Ook voor bedoeld, dit dit hele verhaal? Ja, zeker. En, en het is ook wel hè, enerzijds faciliteren van de mensen die, de, die er al zijn. Hè, we hebben natuurlijk een hartstikke mooie watersportvereniging. We hebben de spot waar heel veel uh, watersport uh, wordt beoefend. Mm. Uh, dus, dus we willen het natuurlijk ook faciliteren. Mm. Uh, maar ook gewoon het wel duidelijker maken en, en ook wat verbreden. Ja, ja. Um... Ja, uh, dat, uh, dat betekent dus vanaf uh, ja, morgen eigenlijk, hè? 15 april uh, sta, ja. staat erop. Ja. Uh, um, uh, tot, tot 1 oktober ja. Uh, ja, geldt dan deze donering. Ja, even, even samengevat, het zijn er zes, hè, geloof ik. Zes honderd. Uh, ja, zes ik ja als ik het ja. kaartje erbij pak, dan er ja, zie ik er zes uh, staan. Zeker. Ja, ja klopt. Uh, bij de spot uh, denk ik sowieso. Want dat is uh, natuurlijk een plek uh, waar, uh, waar mensen dan... Uh, en bij de watersportvereniging zie ik het ook uh, staan. En uh, ja, ook uh, op het Noordstrand is het ook mogelijk. Uh, even ten noorden van het circuit. Waar het circuit ligt, daar, uh, daar kan dat dus ook. Uh, ja, nou ja. Is een stuk om, uh, om het zo maar te zeggen, hè, dat, dat, uh, ja, dat, dat blijft echt uh, voorbehouden in de zomer althans voor het, voor het langzame verkeer, dus, dus voor zwennen en, en uh, suppen en dat soort ja. zaken. Ja, nog, uh, want uh, de veiligheid, uh, dat, uh, dat stipt u ook net aan. Uh, bijvoorbeeld de KRM en uh, de Zandvoortse reddingsbrigade, hebben die, uh, die hebben natuurlijk ook mee geparticipeerd in dit hele verhaal, of ja. niet? Ja, absoluut. En zij, hebben natuurlijk, uh, ja, zij zijn zo uh, intensief aanwezig, ook in de zomers op het strand. En hebben zo'n goede kijk op wat er speelt op het strand, ook vanuit veiligheid. En uh, dat hun inbreng en input ontzettend waardevol is ook voor de gemeente. Mm ja uh, zou ook uh, zomaar iets uh, meer op uh, kunnen leveren in de toekomst dit soort uh, ja uh, die... nee, ik, ik hecht zeer aan, aan, het, ja, aan het aan het brede gesprek ook met mensen die, die ja gewoon uh, uh, de verstand van hebben ook laten ja. we zo maar zeggen ja uh, bestuurders moeten dan uiteindelijk de beslissing nemen maar uh, dit dit weegt dus zwaar ja, ik, ik, ik vind überhaupt hecht ik eraan om, nou ja, ook, ook in het kader van participatie... toch ook het gesprek uh, aan te gaan met mensen uh, nou ja, die, die, die betrokken zijn of zich betrokken voelen. En nou, dat hebben we bij dit uh, proces gedaan. Ja. Zoals we dat ook proberen bij andere processen te doen. Ja. En dat maakt wel dat je uiteindelijk... ...natuurlijk hè, is, het, is het onze verantwoordelijkheid om de stukken vast te stellen. Maar qua, qua draagvlak, maar ook qua naleving ...van de regels helpt het wel als je zegt van nou we hebben dit gezamenlijk uh, tot stand laten komen... ...en alle belangen worden goed vertegenwoordigd, ook het belang van veiligheid. En dan is het hartstikke mooi dat je tot een breed gedragen stuk komt. Afgelopen woensdagmorgen bij CUFM sprak collega Jaap Koper met de wethouder Elvenheij... ...en het ging over de nieuwe sonering voor de watersporters, de durfsporters... Ja. En die geldt vanaf uh, afgelopen donderdag tot uh, 1 oktober. Dank aan uh, collega Jaap Koper ook uh, voor dit interview. Ook na te lezen trouwens, na te luisteren Luisteren. op uh, onze website zfmsandvoort.nl. Onder uitzending gemist uh, vind je dit uh, interview ook terug. En ook op uh, de CFM app kan je hem uh, terugluisteren. Yo sé que tú piensas en mí tú dices que no pero sí a mí no me mientes Disculpame si te mentí no fue mi intención ser así eh háme contente comenzar de nuevo tú quieres yo quiero Esto no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 Probeer dan maak ik minder kans Never dat ik mezelf dan vergeef Oh nee, oh nee, oh nee Ik weet zeker dat je aan bent Wel veel, maar ook een beetje bang bent Misschien omdat je iets te veel na Dan op je mamie Pas wel bij het zonnige weer van vandaag. Jor, fan, fan, fan. Inderdaad, de single van Rolf Sanchez. We zitten midden in de kwalificatie van de Formule 1. Albert-Jan, Q2. Nog twee minuten te gaan. Hoe staat het ervoor? Verstappen die rijdt nu net de pits uit. Die is in zijn outlet bezig. Momenteel de drie-naar nou snelste tijd. Maar verrassend, Norris is de snelste. En daarachter... In de McLaren, hè? Ja, en daarachter Hamilton. Ja, McLaren verwacht ik dit jaar toch echt. Als, in ieder geval als derde team naast Mercedes en uh, Red Bull. Dat die daar uh, toch in de top mee, mee gaan uh, draaien. Peres momenteel uh, ook in de, de pits weer uit. Uh, voorlopig een zesde plek. Maar in ieder geval Q2. Dus voorlopig uh, ja, ziet het er goed uit. In ieder geval uh, de, enige tijd, in het begin van Q2 stond. Uh, Max botst even ergens tegen <tie> Hoi, je dat? Jee, ja. Ja. Maar goed, no voorlopig Norris de snelste in Q2 gevolgd door Hamilton en Verstappen. Vierde Bottas, vijfde Leclerc en zesde Perez. Oké, okay, we blijven de kwalificatie voor je volgen. Op ZFM wordt iedere gouden oude, oude platina. En we draaien lekker veel uh, gouden oude muziek uh, vandaag. Wat dacht je van deze van de Shocking Blue? weekend is de Nationale Bijentelling. En wil je daaraan meedoen? Dat kan via de website www.nationalebijentelling.nl 17 en 18 april vindt die dus plaats. En de grote vraag is, wat zoomt er in je achtertuin? Misschien wel een vosje? Dat zou kunnen. Hoor. Ja, want die staat erbij, ja. Albert-Jan. Ja. Dus je weet het maar nooit. Goed, uh... ja, we hebben een uh, jarige in Zandvoort. Ja, dit weekend bestaat namelijk Zandvoort Insight één jaar. Zandvoort Insight is een non-profit mediaplatform uit Zandvoort met reportages, rubrieken en al het nieuws. Wat begon als tijdelijk initiatief om mensen plezier te brengen... tijdens de eerste lockdownperiode, is uitgegroeid tot iets veel groters. Het duo Tolly de Pierik en Roy Verburingen begon vanuit de huiskamer... met het maken van filmpjes voor Zandvoort Insight... via een mobiele telefoon, een stick en natuurlijk een rol duct tape. Dat het een jaar later zo'n groot succes zou zijn, hadden ook zij niet verwacht. De gezellige huiskamer is nog steeds het decor van de show van Zandvoort Insight. Alleen is er in een jaar wel een heleboel veel veranderd. Met reportages, rubrieken en een uitgebreid nieuwsvoorziening... willen ze voor zoveel mogelijk mensen zijn van binnen en buiten Zandvoort. Items als In het Zonnetje, de Zandvoortse headlines met Jelme Koper... en het straatgesprek met Lea Bos zijn vaste onderdelen van het platform. En samen met de rubriek In gesprek met... zijn deze items erop gericht bewoners met elkaar te verbinden. Sinds een half jaar mag Zandvoort Insights zich een stichting noemen. Daarmee is het platform in een stroomversnelling geraakt... Het is nu al niet meer weg te denken in het rijtje van regionale mediaaanbieders. Een verjaardag moet natuurlijk gevierd worden en daarom zendt Zandvoort Insight morgen zondag 18 april een speciale jubileumuitzending uit. Het programma is morgen vanaf 12 uur te zien via het YouTube- en Facebook-kanaal van Zandvoort Insight. Voor meer informatie over Zandvoort Insight ga je naar www.zandvoortinsight.nl. Www en uiteraard namens uh, CFM uh, van harte gefeliciteerd. En nog heel veel uh, jaren. Leuke, leuke site is dat. Dus uh, mocht je er nog nooit geweest zijn... Zandvoortinsites.nl En daar vind je alle informatie ook uh, over Zandvoort. En uh, wekelijks uh, dus uh, de show van uh, Dolly en uh, Roy. Uh, altijd uh, lach om uh, dat uh, mee te maken. En de bijdragers uh, van onder meer Jelma Kauper. En die ken je ook weer van... Uh, onze zender CFM Zandvoort. We gaan nog even lekker dansen met Cool and The King. I was feeling right What's your name? Is it a Mrs. Or is it missing? If you smile yourself, I'd like to take you on a ride. We can check the scene, and we can break it down. And we'll be singing. Ooh, la, la, la. Let's go dancing. Een zonnige zaterdagmiddag hier in Zandvoort Graagje of 10 op dit moment En dan uiteraard ook lekkere muziek zou op het geluid van Zandvoort Je hoort de koe en de Kang En let's go dancing Voor het nieuws en weer van 3 uur Gaan we nog een keer de single van Thomas Akda. Paul de Munnik en Maan en Typhoon Voor je draaien Ik weet niet hoe lang niet gezien Maar wie heeft hier wat uit te leggen Wat zal ik zeggen En wat zeg jij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 En toen niemand die ons in kan halen even nader Dan gaan we verder waar we gebleven waren Niets te bewijzen nog. Al die jaren dat we samen waren Weer terug Als ik je weer zie Er is zoveel dat ik zeggen kan Mijn homie, mijn vriend, mijn beste man